Op de internationale top in Egypte is een akkoord ondertekend. Dat deden zowel de leiders van Bemiddelaars-Egypte, Qatar en Turkije... als de Amerikaanse president Trump. Hij prees de top over Gaza als een geweldige dag voor het Midden-Oosten en de wereld. Volgens Trump zijn in het document regels en voorschriften... voor het verdere verloop van het vredesproces vastgelegd. Het aantal doden in Mexico na doodnoodweer van de afgelopen dagen is opgelopen tot 64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 Voor het eerst sinds de legalisering van online gokken in 2021... is er meer geld vergokt op illegale sites dan op legale. De kansspelautoriteit schat de omvang van de illegale markt op 617 miljoen euro... tegenover een legale markt van 600 miljoen euro. Dat er gemiddeld minder geld werd vergokt op legale sites... komt door strengere maatregelen van het kabinet... Dat verhoogde dit jaar de minimumleeftijd naar 21. En er kwam een stortingslimiet per speler. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt maar droog. Bij weinig wind komt het af naar een graad of 10. Morgen opnieuw een grijze dag met af en toe wat motregen. En een middagtemperatuur van 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 De herhaling van Alternative FM. Ja, we houden hem natuurlijk in ere. Want deze week uh, werd het op een gegeven moment... toch ook wel duidelijk uh, gemaakt dat uh, Ramon Govaars... nee, niet Ramon Govaars. Uh, Ramon van Geitenbeek, dat moet ik zeggen. Ramon Govaars is iemand anders. Ramon van Geitenbeek van Hoefs, Die uh, is nou eigenlijk uh, precies een jaar geleden zo'n beetje overleden. En dus vonden we het ook nodig om hem weer... Erbij uh, te halen. Hoes! And so many questions. Zoals gezegd, dit was omdat het precies een jaar geleden is dat Ramonster Ramon van Geitenbeek is overleden. De frontman van Hoofs en dat nummer wat je net hebt kunnen beluisteren, dat het. Zou maar die questions. Ik had iets heel anders van de week gedeeld. The Late Bloomer, maar dat had weer een reden omdat dat daar ook een echte lyrics clip bij zat. Nou, we zitten in uurtje nummer 3. Daarin, aandacht met een uh, gesprek uh, met The Cruise en The Dux of Harlem. Want uh, die, uh, die hebben iets uh, te vertellen. Dat ga je straks horen. En we hebben natuurlijk ook nog muziek uh, liggen. Zoals uh, deze, die draai ik best wel een beetje uh, grijs op dit moment. Want het is ook best een hele leuke single. Holograph en Milk and Lemon. ...die mij af en toe doen, een beetje doet denken aan uh, de Talking Heads uh, uit de jaren 80, Zo, af en toe hoor je die hoeks uh, er een beetje in terug uh, in Iglo White... Uh, ...van Seafoam Grace, komen uit uh, Den Haag. En daarvoor een uh, internationale band die afkomstig is uit Amsterdam, ook dat kan. En dat uh, nummer dat uh, heet Milk and Lemon is van Holograph. Ja, ik heb al een tijdje zo van, uh, van te horen gekregen... Schep een beetje aandacht of schenk een beetje aandacht aan onze single. Nou, voor de front, dat doen we dan ook. In dit is de laatste van u. de Modern World. Dat waren de heren van de Bohems en ze komen uit Den Haag. Daarvoor hoorde je Waterfront en 5 AM Love. Vorige week hadden wij hier in de uitzending een telefonisch interview met Lorena van Lorena in de Tijd en eigenlijk ook meteen de hele band. Maar uh, het lijkt eigenlijk niet op wat ze vorig jaar hebben gedaan hier in deze studio toen ze een akoestische set spelen. Nee, het is tegenwoordig een beetje een rafelranderig uh, verhaal uh, geworden. En het bewijs leveren ze alleen de videoclip die laat nog een beetje op zich wachten hier is Lorena aan de tijd en de enemy Ik ja, barst hier van de papiertjes, maar uh, ik moet ook nog even wat anders uh, doen. Want er is ook nog een, uh, een gesprek wat ik uh, gisteravond heb opgenomen met de heren van de Cruz en de Doeks of Harlem. Waaronder de Cruz zelf, dat is uh, Pedro Kroes. Uh, maar ze zullen straks in het uh, gesprek wel vertellen waar het een beetje over gaat. En dan moet ik weer even in al die paparazzen moet ik uh, gaan kijken wat ik ook alweer... Klaar hebben we staan van The Cruise en de Doeks of Harlem. Maar uh, we beginnen met If You Want My Money. En daarachter zit dan het gesprek. Wat weer gevolgd wordt door Hold My Hand. Um, ik zou zeggen: zetjes grap, hier zijn de heren van The Cruise en de Doeks of Harlem. 2, 1, 2, 3, 4. And just bragging all about The expensive stuff that she wanna have I tell a girl go find to work for once or something with you lie. Now she tells me that I'm a jerk And Tells me you fool, this is all that you get So I just turned away and started walking out that door Never looking back again In the drugstore dance floor Screaming for an encore It's gonna be a free-thinking man But when I think that I'm released She just stands in front of me And she tells me that I'm such a funny. Twee leden van de cruise en de doeks of Haarlem aan de telefoon. Eh, heren, goedenavond. Goedenavond. Hey. Ja, want eh, op vrijdagavond en op het moment dat wij spreken is het woensdagavond. Eh, is er een optreden van jullie in de Theater de Liefde in Haarlem. Nou, ik zou het niet alleen een optreden willen noemen, uh, lieve Jaap. Ik zou het juist een avond willen noemen. De legendarische eerste editie van de Rock Roll Revue. Uh, rock Roll Revue? Ik je meteen al denken, uh, uh, hou dat in nou. Ja. Simpel gezegd zijn er drie bands op één avond. En twee uh, exposities van twee waanzinnige kunstenaars uit Haarlem, in Haarlem. Uh, ja, om, eigenlijk om het leven en de Rock Roll te vieren. En om de kunst hoog te houden. en. Uh, Tickets zijn maar 8 euro. En wat is nou 8 euro voor 3 bands en twee kunstenaars? Ja, dat is, dat is dus niet uh, heel erg gek uh, veel geld, uh, denk ik zo. <laughs> Als ik het zo hoor. Kunst, kunst moet toegankelijk zijn voor jong en voor oud. Ja. En... Uh, uh, Daarom organiseren wij deze avond, omdat via de mentaliteit van rock'n'roll geloven wij heel erg uh, dat daar de mooiste en de rauwste kunst als het ware wordt gemaakt. Zonder bemoeienis van industrie en te uh, veel gecommercialiseerde uh, mensen eromheen. Juist terug back to business. Keihard uh, skills combineren met dromen. En dat is wat die avond uh, gaat laten zien. Drie ja. acts en twee kunstenaars. Ja, even... Ik hoor je, Henke, dit zijn natuurlijk zomaar, act. nee, nee, nee, nee, we hebben The Packing Boys, een bekend fenomeen trio in Haarlem. Uh, uh, wij uh, natuurlijk als de Cruiser natuurlijk zo Haarlem spelen die avond, maar ook onze legendarische vrienden van Zuster Zonnebloem spelen die avond. Je een ja! ja, dat wow, is gek. <laughs> wat qua muziek, rock'n'roll daadwerkelijk inhoudt. En dan hebben we ook nog Sarah van Dijk, en de Kuikers. Hij is uh, kunsteloos. Die twee prachtexposities daar in theater het theater liefde laten zien. Oh, ja, ja. Ze... <laughs> Mag ik ook nog even tussendoor zeggen van... Gaan jullie net als de Blues Brothers uit die film, die legendarische film... dat jullie dan met zo'n oude Cadillac of Buke door de straten van Haarlem van heen rijden... en dat, ze, dat jullie met zo'n megafoon zeggen... Ja, rock roll revue vanavond in Theater de Liefde. Of zie ik dat verkeerd? Zeker weten we doen wel en zo. Maar inderdaad, we redden Haarlem en we schreeuwen iedereen om te overtuigen en overhalen om naar de Rock'n'Rollersuur te komen, natuurlijk. Ja, dat is één. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog even over jullie zelf, de Cruise en de Doeks of Haarlem. Hoe staat het ermee eigenlijk? Hartstikke goed. We zijn de, dit jaar uh, heerlijk begonnen. We hebben heel veel uh, leuke shows kunnen doen. En uh, nou, we, uh, je weet het, we spelen natuurlijk gewoon nog steeds minimaal twee uur aan uh, drachtmateriaal. Uh, we organiseren dus bijvoorbeeld dit soort avonden, de Revue en Theater de Liefde. Maar we doen ook bijvoorbeeld uh, uh, de Rock'n'Roll Revolution in de kelder van de Woelfhout. Waarin we uh, iedere avond een themaavond aanhouden. Ons eerste thema was uh, Bruce Springsteen. Dat kan ook natuurlijk niet altijd bij ons. En uh, daar hadden we gastartiesten uh, uh, uh, op de saxofoon. En dan laten we wat nummers van onszelf horen. En de nummers van uh, uh, meneer Springsteen. door wie we geïnspireerd zijn. En uh, dat slaat hartstikke goed aan. Dat is helemaal te gek. En de volgende editie is namelijk 27 november alweer. Ja. En dan doen we bijvoorbeeld. de Beatles versus de Stones. Nou, dat klinkt ook al te gek. <laughs> ja, uh, maar uh, jullie, uh, jullie staan niet bekend als een cover- of een tribute-band. Oh, zeker niet. En dat willen we ook absoluut absoluut niet mee uh, in aanmerking komen. Wij zijn immers gewoon uh, rock'n'roll profeten die het woord en de uh, religie en ook de historie van rock'n'roll willen voortzetten uh, en uh, mensen informeren erover en ook om te laten zien dat we dus zoveel van ons uh, verleden uh, in muziekland, uh, ja, als het ware, kunnen weten. Ja. Uh, dus in principe zijn, die, dit is altijd eenmalig natuurlijk. En ja. Want doen uh, de rock'n'roll revolution is altijd een eenmalige show. Dus je kan één ik erbij zijn, doen maar één keer en daar dan niet meer. meer. Oké, okay. maar uh, dat uh, neemt niet weg. Uh, zitten jullie dan, want dat zijn optredens, maar hoe zit het met, uh, met jullie zelf? Al, uh, zijn jullie ook weer gewoon bijvoorbeeld bezig met nieuw materiaal aan het maken en dat soort uh, dingen? Ja, we kunnen je alvast de primeur geven. Volgend jaar, zeg maar nog niet wanneer, want dan is het natuurlijk te veel, <laughs> komt er voor ons, al voor de allereerste keer, ook voor ons natuurlijk, een EP. Hey, oh. gedaan, ja. uh, en, met nieuw materiaal. Uh, met nieuw materiaal. Maar een EP, dat houdt in, want de vorige was uh, eigenlijk een album. Uh, gaan, gaan er, hoeveel nummers gaan erop uh, komen? Daar zijn we dus nu nog mee bezig. Hoe we zo kunnen dat die EP toch een plaat wordt, maar <lacht> ons... Uh, <lacht> Wat we willen is dat we eerst een EP uitbrengen om te laten zien met de nieuwe formatie en uh, nou ja, toch een beetje ook de, de, de meerdere kanten van de Dukes of Harlem als het ware. We hebben natuurlijk vorig jaar een Street of Ride gebracht wat gewoon echt het Springsteen plaat was. Nu wilden we laten zien wat we nog meer in huis hebben. Dus de meerdere gezichten van Rock and Roll als het ware ook. Mm. Uh, en dat komt op die EP en dan wordt de plaat wordt uh, een uitbreiding weer daarvan als het ware. Ja, uh, maar uh, hoe, hoe komen jullie dan aan dat materiaal? Eh, want uh, kijk jij, Springsteen, dat dat weten we natuurlijk van de crew zelf. Maar uh, bijvoorbeeld als je de rock'n'roll uh, beschaadt, dan, dan is dat nog wel vrij breed. Hebben jullie daar ook nog helden uh, die, die jullie op jullie manier... en dan ook met eigen materiaal daarmee kunnen eren? Ja, natuurlijk, Tel ontelbaar. Ik bedoel, als je, als je alleen al de street opera platen bijpakt... dan heb je al uh, Bo de Bombshell bijvoorbeeld, is een heel goed voorbeeld. Daar wilden we heel erg Stevie Ray Vaughan in channelen. Dus echt die, die, die, die swampy-achtige blues groove. Mm. En uh, in ons nieuwe werk staat wat meer uh, Amerika in het centraal. Dus iets meer Tom Petty, iets meer Bob Seger, uh, dat soort types. Dus er is een nummer wat, wat heel erg uh, reminiscent is... of Elvis Costello en Joe Jackson. Dus juist heel erg die, uh, die songwriting... Punk eigenlijk. Ja. En, dus er is voor ieder wat deels, als het ware. En daarom willen we dus ook laten zien dat die rock'n'roll zo enorm breed is. En dat het niet alleen maar Elvis en Chuck Berry als het ware is. Nee, nee, nee. Het is veel groter dan dat. Ja, maar dat doen jullie natuurlijk op, uh, op een manier met allemaal eigen materiaal. Ja, nee, dat is natuurlijk. Altijd eigen materiaal. Ja, uh, dat, dat is uh, 2026 uh, Even nog ook uh, Over jullie muziek die jullie al uitgebracht Hebben, merken jullie dat dat uh, toch uh, Aanslaat, de muziek die jullie maken Ja, weet je wat zo leuk is in een café komen mensen die uh, eigenlijk de live muziek bijna niet verwachten en we merken dat iedereen met een plaatje naar huis toe gaat. Dus hoe leuk is het om het idee te hebben dat er gewoon mensen in weet ik veel waar, in, in, door het hele land met die street opera plaat in hun uh, platenkast zitten. Ja, dat is te gek. Ja. Dat is gewoon uh, het mooiste wat er is. Is, is het dan, dan ook een soort missie want, want je moet op een gegeven moment dat toch aan de mannen uh, of aan de mensen zelf uh, weten te brengen. Het is in die zin moet je moet je, je eigenlijk helemaal blij Spelen in Nederland om uh, een goede verkoop uh, te halen met het zij, cd's of vinyl. Precies, en laat dat nou hetgene zijn waar we nog zo verdomd goed in zijn. Van <laughs> die weergeloze shows geven die overal terecht kunnen. En waar mensen uiteraard bij gaan dansen en daarna met een blij gezicht de zaal en de café of wat dan ook, verlaten als het ware. Ja, um... Even voor de mensen die jullie willen vinden op het wereldwijde web, waar zijn uh, de cruise en de Dukes of Harlem te vinden op het wereldwijde web? Op Instagram, op YouTube, op TikTok zelfs, hip, hè? En uh, op uh, Facebook, allemaal als je gewoon de Dukes of Harlem intypt, kom je uh, uh, overal terecht. We hebben ook een eigen site, thedukesofharlem.com, waarin alles op de hoogte wordt gehouden. Uh, wij zijn dus uh, eigenlijk, eigenlijk kan je bijna niet meer om ons heen als je ons intypt. <lacht>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 This is the end Darling, hold my hand Kiss me one more time And say our love will never end Je kunt ze dus morgen aantreffen in Haarlem in een een of andere Amerikaan met zo'n hele grote megafoon op het dak. Net zoals de Blues Brothers dat ook deden. Voor een echte originele rock'n'roll revue in Theater De Liefde... morgenavond zullen ze dat gaan doen. Dit blijven we ook draaien... want ik vind het een winkelloze sowieso opname van onszelf. mogen ook wel eens een beetje op borsten kloppen... want de jongens die doen... Heel goed werk. Ik ben niet de enige, want uh, ik ben ook maar een uh, radertje in het uh, grote geheel. Maar uh, deze opname vond ik uh, wel heel erg uh, goed uh, gelukt. En daar komt hij dus nog een keer. Hier is Barency en Foggy Feelings in onze eigen studio. Hier is die. Showgaze, maar dan wel met een uh, beetje pit erin. Crashing en Silk daarvoor. Eigenlijk ook een beetje Showgaze, maar dan met een uh, folk randje eraan. Foggy Feelings van Bernsey bij ons in de studio opgenomen. Uh, We gaan nog eventjes een beetje stevig uh, materiaal laten horen. Hier is uh, Never Happened With You van Bad Luck Baby. Een band die je tegen kunt komen in de popronde. Hij heeft het uh, eens een keer in uh, de volle bandsetting uitgevoerd in de Piers in Volendam. Deze PJ bond. Uh, maar dat is ook alweer uh, twee jaar terug, uh, ongeveer twee jaar terug, want toen deed hij dat. Uh, a very short story. En hij doet het uh, nog steeds uh, daarmee. Want uh, het is ook alweer zoveel honderd uh, jaar geleden dat. Ernest Hemingway is overleden en uh, nou ja, dat, uh, nou, 100 jaar hoor, dat is de 100e, uh, 100ste geloof ik uh, geboortedag. Ah fijn. hij is in ieder geval uh, in boekhandels uh, te bewonderen, deze PJM-bond, en hij zal binnenkort uh, daar nog uh, het een en ander laten horen. Met nieuw materiaal, een beetje Bluegrass-achtig. En daarvoor hoorde je Bad Luck Baby, and It Never Happened With You... Uh, we zijn een beetje aan het eind uh, gekomen um, van dit programma. Er rest ons nog één nummer te draaien. En uh, dat zullen ze morgen denk ik ook gaan uitvoeren in de Piers in Volendam. Alweer Volendam, Piers, Volendam. Want dan is het de buurt aan Alaska. En dit is de single die ze dus hebben uitgebracht. En dat nummer, daar sluiten we dus mee af. En dat nummer dat heet Scraps. Ik zeg tot volgende week en dan hebben we hier Green Polder. Scraps of old, scraps of gold Scraps I kept and scraps I stole The things I bought, the things I get The things I don't remember well I think I found you there as well